jij met de klop. Misschien is het beter.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 Zeg me wel dat ik jou nooit vergeten kan Gekomen in mijn leven. Ik zag je daar toen lopen, je lachte lief naar mij. Vanaf die dag moet ik steeds aan je denken. Zal ik je nog een keer zien? Ga jij dan met me mee? Alleen. en heb je sinds die dag niet meer zien lopen? was thans hoor ik je praten, je vraagt hoe het nu gaat. Maar dat wil ik jezelf zo graag vertellen. Al blijven het maar droomen. Het een feest zijn dat ik rapieren zou, alleen, alleen met jou. En daarom danst toch de hele nacht met mij. Als ik een droom is, dan droom ik jou erbij. En voor de zon komt, heb jij al lang gezegd: die droom van jou is niet zo slecht. Ja, die droom. de dansen in de wind die het Denk aan de glimlach van een kind, ja dat maakt je. Dat ik je vind Ik moet bij jou zijn Alleen met jou zijn Ik blijf maar reizen Als een ster Geen continent is mij te ver Ik beweeg voor jou De hemel en aarde Zonder jou Is de wereld koud Ik mis je warmte, je hart van goud Ik doe alles Alles om jou te vinden Al moet ik Lopen redden, redden. Varen of vliegen Mijn liefde, ey, het maakt niet uit Als ik maar bij je ben Zolang ik maar bij je ben Als ik maar bij je ben Als ik maar bij je ben Abreek mijn lichaam van de pijn Je houdt me niet om bij jou te zijn Je navigeert me Met jouw liefde Elke stap die ik voor je zet Geef me het vertrouwen dat ik het red Je bent voor mij de hemel op aarde Zonder dus jou is de wereld koud Ik mis je warmte, je hart van goud Ik doe alles, alles om jou te vinden Al moet ik lopen en het rijden zwemmen Als ik maar bij je ben, zolang ik maar bij je ben Als ik maar bij je ben, zolang ik maar bij je ben Sit or center. A feeling, it's a feeling as the drums of the ancient tribes resound through its very fabric. Its compelling melodies move our mind, body, and soul.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 Is weten en ik wil me verliezen in de roos van de winnaar, en ik zou willen zien. Dan zit alles wat tegen met jou.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 Summer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 Niets Na, ha, ik ben garniet mehr, meer ich rund Rond rond, rond rond Alles in de gerade rond de rond Iedereen bakken Ja, schot Rond de rond, rond rond Alles in de kop gerade rond de rond Zette maat aan je mond Ja, Oh, she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 Die niks, deel 5. zwoele zomernachten waren zo fijn. Veel mooier dan hun droom kon het niet zijn. Met jou de hele zomer onder de mooiste sterren heen. Die zitten in de nachten van een streep. Of lekker samen aan een cocktail bij de zee. Maar wat ben je vanavond? Was je maar bij mij Waar is het mee? Ga jij vanavond met me mee? Even alleen bij met z'n tweeën, Lek je wat drinken in de stad die ze ziet Die ze nog. Zij ik heel lief voor favor Denk op Jertus en mi amor, maar zei mij wel door De 100% Paniek stil 5. Heel te vaag van in het hol van de nacht. Mezelf te vaak bedrogen, te veel afgewacht. Maar genoeg is genoeg. Wil ik niet meer, dit wordt voor ons de ommekeer. We gaan dansen in de zon, daar in het licht. Liefde... Ik weet het zeker, dan gaat alles beter. Er is een toekomst voor ons en die staat al lang beschreven. Voor het leven, voor ons hele leven. Ik ben zo verliefd op jou. Ben zo verliefd op jou. The Buitenadze klassen van een andere planeet. Zitten samen in de race die we niet kunnen verliezen. Leef met de dag we genieten. Hey bella Donna, jij bent heter dan de zomer. Ons moment is toch gekomen. Zie je elke keer weer vormen. DJ Gerard van Dijk. Kijk, had het altijd al gezegd. Ik geloofde je niet echt, maar de tijd heeft het bewezen. Ik Les. maar nu staan we hier toch echt te vechten voor ons leven. Samen zijn we vuur en is, je bent het niet voor me en ik ben het niet voor jou. Samen zijn we kus en in, dus het heeft geen zin en ik moet ze laten gaan. Het was een slechte grap, het houdt niet op. Je hebt me vaak bedrogen, maar dit is net dieper dan gedacht. Het houdt niet op. Je keek me aan, kon niets verstaan, ik zag alleen maar jou. Ik was blind, heb blindelings links vertrouwd. Nu zeg je dat je niet meer van me houdt. Ze zeggen de liefde doet soms pijn Maar dat het ook echt zo kaart komt zijn Kom ik hier ooit nog bovenop Zeg maar alsjeblieft dat het beter wordt Het leven is veel te kort Dit is de 100% Paddy Mix 5 mix door DJ Rob van Dijk. Dan ga ik me weer beseffen Moet jou nooit meer laten gaan Want die blikken